10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Amerikaanse regering beslist vandaag of foto's van het lichaam van Osama bin Laden worden vrijgegeven. Dat is nog geen uitgemaakte zaak, zegt correspondent Ron Linker. De foto's die er zijn, dat materiaal, dat ziet er toch erg bloedig uit. En je kunt je voorstellen als, als hij in het gezicht getroffen is door een kogel... dat dat niet echt een foto is die, uh, die presentabel is. Laat staan dat het misschien wel weer meer woede aanwakkert... in een uh, gebied dat toch al zeer uh, ja, anti-Amerikaans is. Toch willen diverse Amerikaanse politici... dat het bewijs dat Bin Laden dood is, openbaar wordt. De Pakistanse president Zardari ontkent dat zijn regering wist waar Osama Bin Laden zich schuilhield. Zardari doet dat in een brief van de Washington Post. Volgens het Witte Huis is het ondenkbaar dat Bin Laden geen hulp van Pakistani heeft gehad. Maar volgens Zardari steunt zijn land de strijd tegen het terrorisme volledig. Hij wijst op de duizenden Pakistani die zijn omgekomen, onder wie zijn vrouw, voormalig premier Benazir Bhutto. De storing op de site van de Rabobank is nog niet opgelost. Een deel van de klanten kan daardoor nog steeds niet internetbankieren. De Rabobank zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Gisterochtend werd de website door onbekenden aangevallen. Waarschijnlijk hebben hackers grote hoeveelheid data naar de servers van de Rabobank gestuurd, waardoor de site vastliep. De bank zegt dat de gegevens van alle klanten veilig zijn. De politie probeert voetbalsupporters die een scheidsrechter in zijn huis hebben belaagd via Twitter te achterhalen. De supporters van de amateurclub Spakenburg waren kwaad over beslissingen van de scheidsrechter tijdens een wedstrijd tegen een aartsrivaal Meervogels. Bij dat duel keurde hij een doelpunt van Spakenburg af en werd een speler het veld uitgestuurd. De supporters trokken vrijdag naar het huis in Groningen, de politie. Dat is natuurlijk van de zotte dat supporters vanuit Spakenburg helemaal verhaal komen halen in Groningen. Voor zover wij nu weten is de scheidsrechter niet fysiek belaagd. En is gebleven bij uh, treitenpartijen uh, tuinmeubilair omgooien. En er is een lantaarn uit zijn tuin gestolen. En toen de agenten aankwamen waren de belagers al weg. De politie is inmiddels op het spoor dankzij Twitter. In een aantal tweets is opgeroepen tot het belagen van de scheidsrechter in Groningen. Voor de kust van Brazilië is ook de tweede zwarte doos gevonden... van het Air France toestel dat bijna twee jaar geleden neerstortte. Correspondent Frank Renoud. In minder dan 24 uur tijd zijn dus die cockpit voice recorder... en de flight data recorder gevonden. De twee zwarte dozen van dit toestel, zullen we maar zeggen. En juist die combinatie maakt het zo belangrijk. Want die flight data recorder, daar staan alle automatisch opgeslagen gegevens op. Hoe hoog ging het vliegtuig, hoe laag ging het, hoe snel ging het, et cetera, et cetera. Bij de crash in juni 2009 kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog altijd onbekend. En de Fransen hopen dat de zwarte dozen meer duidelijkheid kunnen geven. Dan het weer, veel zon. Alleen in het noordoosten vanmiddag enkele stapelwolken. Wel vrij fris, 11 graden op de wadden, tot 15 in het binnenland... en een matige noordoostenwind. Morgen meer bewolking en een kleine kans op een bui. AMDB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... voor knopend Hoevelake 3 kilometer. Langer is de file op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... tussen knopend Ouderijn en Breukelen 10 kilometer. Dat komt door een aanrijding tussen Mars en Breukelen zijn drie rijschokken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste de woorden Arnhem-Hilversum volgen... route over de A12, de A27 en de A1. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht zaten ze VNNL West- en Maarsbergen nog 4 kilometer... Net over de grens in België op de A16-119. Veel vertraging op de route Breda richting Antwerpen. Tussen Brecht en Antwerpen langzaam rijden over 10 kilometer. Gemeenten van Nederland. Burgers willen één loket voor al hun vragen. Wat is daarop uw antwoord? Download nu gratis het rapport Gemeenten in de Hoofdrol op newtelessence.com.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 Power to you, Vodafone. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De dierenbescherming zit bepaald niet te wachten op de dierenpolitie van de PVV. In Amsterdam gaan iedere dag 40 straatcoaches de stad in. Niet tot ieders genoegen overigens. Straatcoaches hebben we niks aan. Niks. 175 banen in één jaar. Gekke werk of een schat aan ervaring. Dat is iemand die het echt heeft gedaan en het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is 6 over 10. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. De eerste agenten van de dierenpolitie gaan in oktober de straten op, 125 stuks om te beginnen, uit te groeien tot 500 in totaal, maar juist de dierenbescherming is kritisch over dit plan. Frank Talens, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van de dierenbescherming. Waarom bent u kritisch op dit plan? Nou, iets anders dan wat u net in de aankondiging zei. Wij feliciteren op zich de PVV met het feit dat zij hun plan hebben weten te verwezenlijken. Dat is op zich een mooie prestatie. En het gaat ons niet zozeer om de agenten die er komen. Want daar is de dierenbescherming op zich blij mee. Waar de dierenbescherming zich zorgen om maakt, is dat iedereen het alleen maar over de agenten heeft. Maar helemaal niet over vervolgens wat er daarna gebeurt als een... De handelde hond wordt aangetroffen, dan komt er een agent en die pakt de dader. Ja. Maar niemand heeft het over het slachtoffer. Iedereen heeft het alleen maar over dat er agenten komen. Maar er moet daarna ook iets gebeuren. Er moet ambulancevervoer zijn voor de uh, hond. Hij moet naar asiel. hij moet naar een dierenarts. Maar wij hebben heel sterk het vermoeden dat niemand eraan denkt en dat er ook geen geld voor is. Maar we hebben toch dierenambulances? We hebben dierenambulances. En we hebben dierenartsen. Ja, precies. De dierenbescherming heeft verschillende dierenambulances en dierenasielen. Ja. Maar u, wat er nu gaat gebeuren, er gaat een landelijk meldnummer komen. Ja. 144 4 4 red en dier ja. Dat gaat betekenen dat veel meer mensen misstanden uh, gaan Wie heeft die slogan gaan bedacht gaan eigenlijk? Zegt u? Wie heeft die slogan bedacht eigenlijk? 1 4 4 red een dier De heer Graus van de PVW had eerst gedacht 114, Maar vanuit de Europese wetgeving kan dat niet. Dus het is uiteindelijk heel praktisch 144 4 geworden. Ja, red een dier dus op Red een dier, prima. Ja. Er komen meer meldingen, er zullen dus meer toestanden worden uh, boven tafel komen en er zullen meer dieren moeten worden opgevangen. Ja. Maar goed, wilt u nou dierenmishandeling aanpakken, ja of nee? Ja, uiteraard, natuurlijk. Maar nou, moet u de toch de hartstikke blij zijn met Dion Grauw, zijn ze een, uh, in de ogen van uh, de Amsterdamse politiecommissaris, uh, de KVA-politie. Daarom zeg ik ook, wij feliciteren de PVW dat ze dit voor elkaar uh, hebben gekregen, maar het is maar een half verhaal. Maar wat had is... u er dan nog meer bij willen hebben? In de brief die zij aan de, kamer, uh, aan de Tweede Kamer hebben gestuurd, geven de ministers aan: er is geen geld voor iets uh, voor de achtervang en voor de, de opvang. Met andere woorden, er is wel geld voor uh, de agenten, de dierenagenten. Uh, maar ja. iedereen geeft al aan: er is geen geld voor opvang, er is geen geld voor verzorging van de mishandelde dieren. Maar had u er dan, dan het het een hele batterij maar... dierenziekenhuizen bij willen hebben? Nee, geen uh, ziekenhuizen. Dat is uh, helemaal uh, niet nodig. De dierenbescherming uh, heeft adequaat personeel nu al om uh, die dieren op te vangen. Wat is dan het probleem? Het, het probleem is dat het wel betaald moet gaan worden. Uh, de, ah, dierenambulances, de dierenambulances rijden niet op uh, water. Uh, dierenartsen willen natuurlijk ook een vergoeding krijgen. Ja. En het geven van eten en verzorging aan opgevangen dieren kost natuurlijk ook geld. Ja, belletje maar, met Dion maar... Gouws misschien. Ja, maar hij heeft zijn plan al verwezenlijkt. En het ging helemaal erom dat hij die dieren dierenagenten zou krijgen. Dus dat is hem gelukt. Ja. Prima, maar het is een half verhaal. Het is een halve oplossing. En hoeveel geld wilt u hebben dan? Nou, daar willen we graag in ieder geval met het ministerie over gaan praten. Maar u weet hoeveel geld u wil hebben? Dat zal ook afhangen, natuurlijk, van de hoeveelheid dieren die uh, gemeld worden. Wij hoeven er niet rijk van te worden, maar de kosten moeten natuurlijk wel betaald worden. Ja, en dan moeten we denken in orde van grootte van? Dat zal afhangen van hoeveel meldingen er zijn en wat voor pakketten worden afgenomen. Maar daarover wil ik dan graag met het ministerie in contact komen. Hoeveel meldingen hebt u er nu per jaar? De dierenbescherming heeft op dit moment op jaarbasis 40.000 meldingen. En niemand kent ons meldnummer, zal ik maar zeggen. Dus dat ja. is nog een meldnummer waar je nog naar op zoek moet. Dus en, wat, en die 40.000 meldingen kosten... Uh, het kost ons, om de inspecteurs van de dierenbescherming, uh, um, uh, op jaarbasis kost dat 2 miljoen euro voor de dierenbescherming. Ja, dus 40.000 gevallen staat voor 2 miljoen euro. Dat zou je, als je het heel grofweg wilt uh, berekenen, zou je het zo kunnen berekenen. Dus uh, ja. als er nu veel meer meldingen binnen gaan komen met een bekendere nummer, dan gaan die kosten absoluut omhoog. Goed. Maar ja. niemand heeft het erover. En dat gaat u dus veranderen, u wilt in gesprek met de minister? En wij willen in gesprek met de minister en we willen dat de Tweede Kamer hier ook aandacht aan besteedt... Ja. dat niet alleen agenten komen, maar dat er ook opvang en verzorging voor de dieren wordt Ja. En die, die minister is uh, Ivo Opstelten? De minister is Ivo Opstelten. Uh, en hoe de denkt u dan? dat hij gaat reageren als u zegt ik wil geld voor de dierenambulance? Uh, ik weet al hoe hij gaat reageren. Hij gaat zeggen, ik ben van veiligheid en justitie, dus ik ga over de daders. Ja. Uh, en dan zal hij mij verwijzen naar staatssecretaris Bleker, want dan zal hij zeggen, die gaat over dierenwelzijn. Ja, nou moet u bij hem zijn. En wat zegt hij en, dan? En staatssecretaris Bleker zegt uh, al, ik heb geen geld. Ja, en dat dus is ook dat... zo, want hij moet de helft van het natuurbeleid al wegsnoeien. Ja, precies. Dat wordt allemaal pingpongen weer tussen die ministeries. Dus ja. ik wil graag dat de Tweede Kamer ja. hier aandacht voor vraagt. En tegen het kabinet zegt dat er hier gewoon een oplossing voor gevonden Ja. Maar nou goed, u kunt gewoon nog fluiten naar uw centen, want die zijn er niet. Nou, ik denk dat de Tweede Kamer dan uh, moet, uh, opdracht moet geven aan het kabinet... om te zorgen dat die centen er alsnog uh, gaan komen. Want anders oh. hebben we maar een halve oplossing. Ja. En daar is niemand en geen diers mee uh, gebaat. En dit is ook niet wat de PVV wilde. Nee. Goed, Had u misschien in eerste instantie met Dion Gouws moeten gaan lobbyen... Uh, om het allemaal in een totaalpakket, zoals dat in Den Haag heet, te vatten? Bij de ja, maar al... ik, ik, ik snap ook wel hoe dat gaat in de politiek. En uh, Dion Graus heeft op zich al een uh, enorme prestatie uh, voor elkaar gekregen... dat, uh, dat ja. hij in ieder geval de agenten heeft gerealiseerd... als hij uh, in één keer het helemaal, uh, 100 had willen aftikken... dan was het waarschijnlijk ergens uh, gestrand. Ja. Uh, het is nu aan de Kamer om te zorgen dat het, de halve oplossing een hele oplossing wordt. Frank Dalers directeur van de Dierenbescherming. Ik dank u wel. Vliet ja. is onderweg naar de Kamer. Over. Nederland is een veilig land. U ziet ons hier blauwen, toch? Dan zijn we niet bezig met een misdaad. Een land dat veiligheid hoger in het vaandel heeft staan dan ooit. En de vraag is of dat wel het juiste antwoord is... op het probleem wat er eigenlijk aan de grond ligt. Deze week in Karel. Goedemorgen Nederland. De Veiligheidsstaat. Amsterdam, dames en heren, kent de grootste dichtheid aan partijen... die allemaal iets met veiligheid te maken hebben. Voor de jeugd zijn er de straatcoaches. Deel 2 gaat u luisteren van... De veiligheid staat in een verslag van Marcel Dekker. Het verbaast me wel eens dat veiligheid, criminaliteit en veiligheid... eigenlijk nog steeds zo'n uh, centraal thema zijn. En ik heb geleidelijk aan, zeg maar vanaf het midden van de jaren tachtig... heb ik dat zien groeien, groeien, groeien, groeien, groeien. En wat je ziet is dat op een of andere manier... dat onderwerp nog zo dominant is in de publieke opinie... dat ook de overheid zich genoodzaakt voelt om daar op een hele demonstratieve wijze eigenlijk op, op te reageren... en daarmee naar buiten te treden. Wie veiligheid hoog in het vaandel heeft staan en er alles aan doet... om die veiligheid te vergroten, kan natuurlijk rekenen op grote steun. U en ik willen ons veilig voelen. De overheid moet ervoor zorgen. En volgens cijfers van het CBS doen ze dat ook. Aan veiligheidszorg werd in 2002 nog 8,5 miljard uitgegeven. In 2009 was dat bijna 12,5 miljard. Zeg maar 757 euro per hoofd van de bevolking dat uitgegeven wordt aan zaken als preventie, opsporing en vervolging. En er komt van de derde verdieping, komt allemaal glas naar beneden. Er wordt allemaal ramen uh, ingegooid. We gaan naar Amsterdam. Stad waarin de voorbije jaren de gemeenten, scholen, corporaties en stichtingen over elkaar heen struikelden om die veiligheid te vergroten. Een van die stichtingen is de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam. Leverancier van de straatcoaches. De aanpakkers, van met name jeugdoverlast, maar ook niet te beroerd om een lintje te spannen als een uitgeprocedeerde asielzoeker zijn ramen ingooit. Is prima, zie je zo. Yo, hi. Nou, ik heb uh, politie uh, erbij gebeld, dus die komen er zo aan. Ik kom altijd heel snel te plaatsen, dus... Uh, maar ja, we blijven even op veilige afstand staan, want... Uh... Dat is een goed voordeel van het werk wat jullie doen, hè? en dan... Uh... Ja. En... Jullie gaan zelf niet naar binnen. Nee, zelf niet. We hebben ook niet de bevoegdheid om naar binnen te gaan. Dus uh, voor dat soort zaken houden uh, politie erbij. Ja, is goed. Maar we houden zijn de over. Oké, okay, ja, want uh, de beslissende van dienst die had gezegd dat wij uh, door moesten gaan met onze normale rondes. De straatcoach wordt vaak een beetje op neergekeken. Van, uh, ja, dat zijn allemaal werkloze mannen die, uh, ja, die wanhopig een baan uh, moeten hebben. Maar ik zie dat uh, helemaal niet zo. Uh, ik, ik vind dit eigenlijk, uh, voor mij is dit een veel effectievere manier van werken. Als je nou kort gezegd uh, je taak zou omschrijven? Toezicht houden, uh, met name op jeugd en uh, ja, op een sociale manier. En uh, ingrijpen waar het nodig is. En daarnaast zijn we nog oog en orde voor de politie. Dus wij zien dingen, we geven gelijk door aan de politie. En zij kunnen optreden. Wij uh, beginnen onze, uh, ja, onze dag met ronden door de hotspots. Wat zijn dat voor plekken eigenlijk? Uh, dat zijn plekken waar veel jeugd uh, samenkomt om... Uh... Te chillen, zoals ze dat noemen. En uh, ja, wij leggen contact met hun. En uh, pakken, wij pakken de overlast aan uh, die ze bezorgen. Ze staan meteen wel met open ogen naar je te kijken. Hè? Want je komt hier aanlopen, je vraagt meteen naar hun identiteitsbewijs. Terwijl ze eigenlijk niks doen. Uh, ja, klopt. Nou ja, niks doen. Ze zijn aan het blouwen. En ze zien er jong uit. Dus wij willen gewoon even weten hoe oud ze zijn. Of ze wel mogen blouwen, überhaupt. Dus het is ook preventief. Jullie vinden het allemaal maar hinderlijk dat er straatkoetsjes zijn, of niet? Straatkoetsjes hebben we niks aan. Niks. Dat is niet correct. Ik zal, ik zal, het, ik zal het je uitleggen. Kijk, als wij mensen zien hè, die over de schreef gaan, die vervelend zijn... kijk, wat wij is zijn naam noteren... maar vervolgens kunnen wij ook regelen dat ze een huisbezoek krijgen. Iemand van de gemeente, een sociaal werker, die gaat bij de jongeren thuis. En dat doet de politie niet. Dat is, dat is onze ik toch. Je, ik vind het allemaal prima, weet je, het is jullie werk. Dat, dat, dat respecteer ik, weet je. Jullie komen naar me toe, jullie vragen me wat. Ik doe dat. Dat is geen probleem, weet je. Maar als hij allemaal vraagt wat ik ervan vind, en wat ik, wat, dan uit ik mijn mening, weet je. Ik vind het zwaar belachelijk, dat mag. Het is ook het grote van de veiligheid. Ja, tuurlijk. Ik is dat geen goede zaak? Ja, tuurlijk, het is een goede zaak, maar. Ik zou je nog wat vertellen, Er is onlangs een onderzoek gedaan door de gemeente Amsterdam. Uh, Stadsdeelcentrum. Die hebben onderzoek gedaan uh, bij de bewoners. Uh, het, het, veiligheids, het veiligheidsgevoel is toegenomen. En als oorzaak wordt aangegeven straatcoaches. We worden regelmatig persoonlijk aangesproken door bewoners. die, die eindelijk rust hebben na jaren van overlast. Die zijn dolblij met ons komt de politieman naar ons toe. Zegt, hoe oud zijn jullie jongens? Wij zeggen 16, eentjes 15. Hij zegt vervolgens, oké, okay, wilt u dat niet op het Leidsplein gaan doen... maar vervolgens hier gaan zitten? Dus wat doen wij? Wij komen hier te zitten. En dan komen er ook nog eens straatcoaches... die ons gaan lastigvallen en ID's lopen vragen. Tuurlijk, tuurlijk, ik begrijp het. Maar u moet, in, u moet toch ook in onze ogen begrijpen... dat dat toch eigenlijk heel erg vervelend is? Als je de hele tijd wordt lastiggevallen. Want waar, kijk, waar wil je anders dat ik het doe, weet je? De goede bedoelingen van de straatcoaches, een van de vele partijen in Amsterdam die iets doen met die veiligheid. Van samenwerking is amper sprake wat, zoals we morgen zullen merken, regelmatig uitmondt. In chaos. Als er zo'n samenwerkingsverband moet komen van niet alleen politie en justitie... maar ook die andere organisaties, corporaties, scholen, jongerenwerk... Uh, halbureaus, reclassering, stewards in een voetbalstadion... particuliere beveiligers, toezichthouders, het, het hele, hele, hele, hele scala... dan is dat natuurlijk heel ingewikkeld om dat te organiseren. En dat ziet er dan wel uit als chaos. Dat dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland. Straks 175 banen in één jaar... Gekke werk of levert het een schat aan ervaring op? Eerst nu het tumeur van Diederik Ebbingen. En nou is hij dood. Osama, Bien, Laden. Tja, nou ja. ja het in mij eigenlijk eerder melancholisch dan opgelucht. Eerder treurig dan blij. Ik zal hem zelfs een beetje missen. Zijn berichtjes, zijn tapejes... Als er weer een tapeje was met een nieuwe boodschap... dan dacht ik toch altijd, oh gelukkig, hij is er nog. We hoorden weinig van hem, maar hij was er. En dat was, nou ja, duidelijk. En ik vind duidelijkheid geruststellend. Maar nu is alles anders, ongewis. Wat zal er gaan gebeuren? Wie moeten we nu in de gaten houden? En waarschijnlijk zullen er weer tapejes komen van allerlei moslims... die vinden dat ze de nieuwe Osama zijn. Maar zo makkelijk gaat dat niet, kom nou. Je moet eerst namaken, trofeeën winnen, geschiedenis schrijven, bekend worden bij het grote publiek. En dan pas gaan we ons hechten aan die kattenbelletjes, aan zo'n klein tekentje van leven. Maar nu is het stil. Ik heb Osama nog gekend. Als kind zat ik bij hem op school in Saoedi-Arabië. Mijn vader werkte daar voor een groot Amerikaans bedrijf. Ik mocht hem graag, Osama. Het was een emabele, intelligente jongen. En we hadden gemeenschappelijk dat we allebei niet goed tegen onrecht konden. Hij zei altijd, ik haat onrecht. Maar zo sterk had ik dat niet. Ik, ik hield er niet zo van. Meer niet. En, en inmiddels weet ik überhaupt niet meer zo goed wat onrecht is. Ik waag me er niet meer aan. Voortschrijdend inzicht. En ik vrees dat het daar bij Osama misschien wel aan ontbrak. Het was een idealist en dat is levensgevaarlijk. En nu is hij dood. Nou, ik wens zijn familie veel sterkte bij de verwerking van dit verlies. Want ja, het zal je zomaar zijn. En ik ben stiekem toch benieuwd hoeveel maagden die daar nou ligt te naaien. Eén tapeje nog graag. Ja. <laughs> die heb ik, ik heb hem weer. Morgenochtend u humeur van Koos Posten. Maar...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 Ont tiré au clair Cette attirance passagère, ça nous sortirait d'affaire, au clair, oh clair Mes mots d'amour sonnent super, le résultat me désespère Et ça ne date pas d'hier, au clair Allez, donne-toi un peu d'amour de nuit Allez ouvre moi et oublie toi ce soir il faut retirer tous les bijoux de ta mamie On retournera la photo de ton petit ami De zingende Fransman aan het firmament Antoine Léon-Paul heet hij. En uh, kwam met een debuutalbum deze maand, uh, april dus, uh, 2011. Oh, het is inmiddels al bij, vorige maand dus moet ik zeggen. Dat uh, album heet ook Antoine léon -Paul, en dit nummer heette zoals u wel kon ook O'Claire. Het is uh, zeven minuten voor half elf. 175 banen in één jaar. Echt waar? Gaat iemand doen? Is het gekke werk of levert je het een schat aan ervaring op? Joost Veldman begon dit project drie weken geleden op eigen initiatief... en is inmiddels kapper, schoonmaker, instrumentenbouwer en leraar Leendelands geweest. Joost, Vel Joost Veldman, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoeveel dagen bent u kapper geweest? Eén dag. Dan kom ik, kom ik niet bij u in de stoel. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee. <laughs> Wie hebt u geknipt? Nou, ik heb, uh, ik heb uh, de haren mogen wassen van, uh, van een aantal klanten. Zo. Want, uh, nou ja, goed, het knippen van het kapsel, ja, dat is toch voor veel, uh, voor veel dames net even iets te veel van de goede. Ja. En hoeveel schoenen hebt u gerepareerd? Nou, mijn eigen schoen. Oh ja? Ja, die was, uh, die was uh, hard nodig uh, aan vervanging toe. Dus uh, daar kon ik mooi naar aan de slag. Goed. 175 banen in één jaar. Waarom wil je dat? Nou, ik wil. Uh, het is ten eerste een droomproject van mezelf, uh, vanuit nieuwsgierigheid ontstaan. Maar ik wil eigenlijk ook uh, mensen inspireren om op zoek te gaan naar hun droombaan. En uh, daarnaast is het zo dat ik uh, met de mensen die ik uh, meeloop... Uh, dat ik die vraag om een bijdrage voor een project in Noord-Oeganda. En daar krijgen jongeren de kans om uh, hun droom aan te doen... door middel van een, uh, het volgen van een vakopleiding. Ja, um, maar goed, echte baan is het dus niet. Het is meer een soort van veredelde stage die je loopt dus. Ja, het is dus een dag, een dag meelopen. En kijk, het belangrijkste is dat ik met iemand meeloop die echt zijn droom aan doet. Ja. Omdat ik meer wil te weten komen over de drijfveren, zeg maar, van, van mensen. Ja. Maar Waar komt dat verlangen vandaan dan? Ja, nou ja, wat ik, wat ik net al aangaf, nieuwsgierigheid. Het, uh, het is fantastisch om een dagje mee te lopen met iemand. Kijk, en ik hoef zelf geen schoenmaker te zijn. Dat is ook helemaal niet mijn droombaan. Maar het is wel weer de droombaan van, van iemand anders. En ik vind het uh, ja, fantastisch om. Nou ja, middels uh, het volgen van zo'n persoon, uh, dat ook zeg maar een andere weer door te geven. Ja, je kan er niet echt van leven op deze manier, denk ik, of wel? Uh, nee, niet op deze manier, maar ik uh, ben op zoek naar sponsors... Uh, die zich uh, begeven op het gebied van de arbeidsvermiddeling. En ik hoop dat zij uh, nou ja, zich willen profileren met dit concept... zodat ik uh, in mijn levensonderhoud dit jaar kan voorzien. Ja, Wat, hoeveel banen heb je al gedaan nu? Ik heb er nu tien gedaan. Wat was de leukste? Uh, ik vond Veilingmeester heel leuk. Je, je hebt toch niet per ongeluk een Rembrandt voor 2,50 verkocht, hè? <laughs> nee, gelukkig niet. <laughs> nee, goed, Veilingmeester leuk. En wat ga je allemaal nog doen dan? Geef eens een, een, een soort van opzomming van uh, die, de, de rest van de 165 banen. Ja, ik zal er een aantal noemen. Ik ga met een brandweerman mee. Uh, nee. Een stuntman, een lachtherapeut, een, een machinist, een zwemcoach, een barista, een uh, automonteur van klassieke auto's. Een verpleegster op de spoedeisende hulp, een uh, nieuwslezeres, een boswachter, een dominee, officiën. Ja, dat, dat zijn de, de dromen die de komende maanden in ieder geval op het programma staan. Ja, en als je uh, Jij je gaat de, de baan vervullen van nieuwslezeres? Ja. Nieuwslezer dan toch, neem ik aan? Ja, nee, ik ga een dagje meelopen met een nieuwslezer. Dus ik loop niet alleen met mannen mee, ik loop ook met vrouwen mee. En met die, welke uh, die, nieuwslezer ga die, je die meelopen? Drama. Sorry? Met welke nieuwslezeres ga je meelopen? Uh, Luca, uh, Lucella. heet ze. Oké. Okay. Is oh. het Lucella Carrasso van Radio 1 toevallig? Ja, ja. Ah ja, die is presentator van het Radio 1-journaal in de middag, voor de ja. duidelijkheid. Goed. En uh, heb je je droombaan inmiddels al gevonden na die tien? Nou, ik heb uh, zelf mijn droombaan, uh, doe ik al uh, de afgelopen tien jaar als fondswerf voor goede doelen. Ja. Dus, uh, maar die zit niet in die team. Nee. Zeg, en uh, uh, mevrouw Veldman, wordt die niet gek van jou zo langzamerhand? Ja, die hoort elke dag weer een ander verhaal. Ja. <laughs> maar die heeft een gezonde jaloezie. Goed. En uh, wat gaat u vandaag doen? Uh, vandaag heb ik even een administratieve dag, maar morgen loop ik met de boswachter mee. En dan loop ik deze week ook nog met een lachtherapeut mee. Met een lachtherapeut. Oké, okay, nou goed. Veel plezier dan. En uh, dat wordt vast lach, uh, geblazen. 175 banen in één jaar. Joost Veldman. Ja. En mag, mag ik nog uh, zeggen dat mensen mij kunnen volgen op doejedroombaan.nl? Doejedroombaan.nl. Waarvan acten? Nou, Oké, okay, bedankt. Hartelijk dank. Fijne dag met de administratie. Het is uh, acht minu acht minuut nee, twee minuten voor half elf. 28 minuten over tien, wou ik zeggen. Kan ook. Maakt allemaal wel niet uit. Prem, waar ben je vandaag? Uh, oh, de, Sven, wat een leuk gesprek. Ik heb mijn droombaan. Dat is met mijn bus door het land rijden en iedere dag primetime presenteren. En wat ik ontzettend leuk vind, je sprak met die journalist... over onder andere wat, wat je moet gebeuren nu. Uh, Osama Bin Laden en is overleden. Uh, maar in, in, in Marokko en in andere landen in het Midden-Oosten is die Arabische lente. En waar ik het vandaag over ga hebben, is hoe kunnen Nederlandse Marokkanen... of Marokkaanse Nederlanders, of hoe je ze wil noemen... maar mensen van Marokkaanse afkomst, bijdragen... Dat die Arabische lente niet uh, doodbloeit, of uh, doodgaat, maar door blijft bloeien. En uh, trouwens, mij vraagt Sven: wat is jouw bijdrage aan de Arabische lente? Poe, erover berichten lijkt me zo. Ja, dat is waar. Weet je wat we gaan doen? We gaan eerst naar het nieuws met Jan van de Putten. En daarna, luisteraars, mag u allemaal bellen en meedoen om, te, om met ideeën aan te komen. En we hebben een heel leuke gasten, Mariam Il Masloui. Die zit in Marokko, dat is een studentenpsychologie. En in de bus zit Sidali. en die weet alles van democratie... en hoe je dat kan brengen naar Marokko. Maar eerst Jan van de Putten met het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. In Rotterdam ligt het openbaar vervoer volgende week woensdag tijdens de ochtendspit stil. En mogelijk komen er ook weer acties in Den Haag en Amsterdam. Het is opnieuw een protest tegen de aangekondigde bezuinigingen. De storing op de site van de Rabobank is nog niet opgelost. Een deel van de klanten kan daardoor nog steeds niet internetbankieren. Gisterochtend werd de Rabo-website door onbekenden overspoeld met dataverkeer en kwam die plat te liggen. De Groningse politie onderzoekt via Twitter de bedreiging van de voetbalscheidsrechter. Supporters van Spakenburg waren kwaad. Omdat de scheidsrechter hen in een wedstrijd tegen IJssel meer vogels zou hebben benadeeld. Ze gingen naar zijn huis in Groningen om verhaal te halen. En het Zweedse Saab gaat samenwerken met een autoproducent in China. De Houtai Motor Group steekt 150 miljoen euro in het noodlijdende Saab. En volgens Pijker Topman-Muller, eigenaar van Saab... kan de autoproductie in Zweden nu weer op gang komen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files in Nederland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer na een aanrijding. En ook een aanrijding op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Breukelen 11 kilometer. Tussen Maars en Breukelen zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden... door de borden Arnhem-Hilversum te volgen. De route over de A12, de A27 en de A1. Net over de grens in België een lange file op de E19 Breda richting Antwerpen. Het is dus langzaam rijden en stilstaan tussen Meer en Antwerpen. Verkeer richting Antwerpen kan evenwel ook omrijden via Roosendaal Bergen op Zoon. Dan vertraging bij de spoorwegen. Tussen Bodegraven en Woerden rijden geen treinen... en tussen Utrecht en Woerden rijden minder treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding... vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1, NTR... Remtime, time rem De Noord-Afrikaanse en Midden-Oostelijke landen blonken niet uit in democratische waarden. Het waren vaak regelrechte dictaturen die het niet nauw namen met mensenrechten. De enige succesvolle verzetsmogelijkheid leek jarenlang die van de islamitische extremisten... zoals het moslimbroederschap in Algerije en Egypte. Onder invloed van de globalisering en met behulp van het internet... is er ineens de Arabische lente. Jonge Noord-Afrikanen en Arabieren willen niet langer worden... onderdrukt door hun machthebbers. Ook in Marokko, waar de koning nog steeds een despoot is. Veel Nederlanders zijn van Marokkaanse afkomst... en hebben hier ervaring met debat, discussie, compromissen vinden... kortom, democratie. Moeten deze Nederlanders van Marokkaanse afkomst niet een grotere rol gaan spelen in de Arabische lente? Moeten Nederlandse Marokkanen niet meer ageren tegen de onderdrukking in Marokko? Je zou het verder kunnen trekken. Moeten Nederlandse moslims niet massaal protesteren tegen de Saoedische dictatuur... en streven naar een democratie in het land van Mekka en Medina? Wat vindt u? Bel me op 0800 1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Radio 1 Welkom bij Primtime. Het is vandaag dinsdag 3 mei 2011, we staan in Amsterdam aan het Osdorpplein voor de bibliotheek. Iedereen die wat wil zeggen is welkom, u loopt de bis binnen of u spreekt in bij de microfoon buiten. U kunt altijd bellen naar 0800-1121, mede naar Primtime Apenstart Ntl of tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Voor wat je bent mijn gast, je bent niet alleen politicus maar ook journalist, je bent bestuurder geweest in de deelraad Bos en Lommer. Wat betekent die Arabische lente voor jou? Nou ja, als ik dat uh, zo zie en uh, ook eigenlijk ook meemaak... ik leef mee uh, met al die jongeren, met al die mensen... die gewoon op zoek zijn naar vrijheid, waardigheid, uh, hun, hun mening kunnen uiten... Ja, dan doet dat wel wat met je. Want je hebt, ja, ik heb mijn roots in Marokko liggen. En ik, uh, en ik weet gewoon hoe moeilijk het is voor mensen... om gewoon eens te praten over hoe de koningen het doet. Of, of hoe de regeringen het doet. En de corruptie die daar is. Ja, dan jeuken je handen eigenlijk. En dan zou je graag zou je mee willen doen. Ik ben van Surinaamse afkomst. Ik heb in 1982 meegemaakt dat wij demonstreerden... tegen de dictator Daisy Boutersen. En toen ik in Egypte al die mensen zag... En ook dit liedje hoorde, kreeg ik een soort internationale solidariteit. <middels> Wat zingt hij? Dit is de Egyptian revolutionary song. What? Ja, nou, lang leven Egypte en alles wat we nodig hebben is gewoon vrijheid. Dat is alles waar we naar op zoek zijn. Kijk, ik kreeg er kippenvel van. Ja, als nee, absoluut, even... als je dit zo hoort. En gewoon de manier ook waarop het gaat, hè? Dat, ja. is, dat is echt op een democratische manier... Uh, in Egypte en uh, Tunesië is het ook echt uh, ja, bijna zonder bloedvergieten uh, gegaan. Wat even, ik zie een jonge dame die ik vermoed van Marokkaanse afkomst. Oh nee, je wil niet zeggen, oké, okay, ik dacht al, die komt naar binnen. Uh, aan de telefoon heb ik ook een jonge dame van Marokkaanse afkomst. Mariam Il Masloui. Goedemorgen, Mariam. Goedemorgen, Prem. Waar ben je nu precies? Ik ben nu in Tanja, in uh, Marokko. Wat doe jij daar? <laughs> um, nou, um... Ik ben eigenlijk gekomen om uh, te kijken hoe het eigenlijk is nu in Marokko. Ik heb uh, de, de, de, de protesten heel nauw gevolgd via internet in Nederland. Mm -hmm. En ik wilde toch wel even kijken of, of er verandering is. Of er toch wat uh, uh, is veranderd. En hoe de protesten natuurlijk zijn. Ik wil daar natuurlijk bij zijn. Ik wil tussen al die, al die jongeren zit, uh, staan en... En schreeuwen natuurlijk is het toch helemaal geweldig om dat mee te kunnen maken. Want er wordt echt geschiedenis geschreven. En waarom, en ik ben, uh, waarom wil yeah? je erbij zijn? Um, toch, mijn roots liggen hier. En ik ben toch voor ja, de democratie. En ik heb, ook, ik heb hier een jaar gewoond. En ik heb gezien hoe de jongeren lijden onder dit, re, onder dit regime. En hoe ze toch moeite hebben. En om ze, te, om ze te zien dat ze de angst eigenlijk afneemt. En dat ze um, hun hoofd durven echt... ...op te geven en te zeggen van, joh, we willen iets anders, we willen verandering. Nou, is het toch geweldig om erbij te kunnen zijn en maar, om dat te zien en te horen. Ben je er alleen bij of doe je iets meer? Uh, nou, ik ben er eigenlijk alleen bij. <laughs> nou, je twittert toch? Ja, ik twitter heel veel en ik heb ook een blog. Dat is eigenlijk begonnen um, drie dagen voor de 20 februari. 20 februari was echt de datum voor, voor Marokko en voor die jongeren... Waarom? Uh, bijvoorbeeld in Egypte was dat 25 januari. In Marokko hebben ze gekozen voor 20 februari. En, Wa waarom uh... was dat een dag, Mirjam? Waarom is 20 februari zo belangrijk? Uh, nou, dat was eigenlijk... Um, dat he het heeft geen echte betekenis of wat dan ook. Mm. Het is alleen dat als je een datum kiest dat dat dan ook de naam van je soort van organisatie wordt. Dus dan hoort, wordt het de 20 februari. Ma Mariam, ja? voordat we verder gaan... eerst, waar is je blog te lezen? Want anders krijg ik op mijn kop van Barbara. Dus uh, hoe kunnen we je volgen? Wat, is, wat moeten we intoetsen op internet? Uh, Mariams revolution at blogspot.com eigenlijk. Maar je kan me ook volgen via... wat ik eigenlijk op mijn blog zet... kan je ook lezen via mijn Twitter-account. En uh, Dat is Mariam Elmas. Dus Mariam, en dan? Eh... Uh, uh, Mariam's Revolution. Oké, okay, Mariam Revolution. Luisteraars, we zetten het op de site. Um, Fouad Sidali. Mariam, blijf alsjeblieft aan de telefoon. Fouwad, luisteraars, ja. u mag bellen 0800-121. U mag ook de bus inlopen. Ik krijg van Sulema terwijl ik Fouad wat vraag. Fouad, um, jij was ook in Marokko. Wanneer was je er en wanneer ben je teruggekomen en wat heb je daar gezien? Ja, ik was er uh, vorige week. Uh, ik ben er vijf dagen uh, ben ik er gebleven en ik heb uh, de 20 februari beweging uh, daar bezocht. Ik heb met uh, een aantal uh, jongeren gesproken. Ik heb ook met uh, hoger opgeleide jongeren gesproken. Een uh, beetje met uh, werkloze uh, jongeren gesproken. Ik heb met een gouverneur gesproken. Ik heb een beetje een idee opgedaan van wat er allemaal gaande is uh, in dat land. En uh, me laten inspireren en kijken wat je zelf kunt doen en hoe je de uh, de beweging zou kunnen, kunnen ondersteunen. Dus het was een, uh, een korte maar een zeer uh, krachtige reis. En uh, voor wat nog te. Nemen? Dag jonge dame, wie bent u? Ik ben Hanan. Oké, okay, Hanan, ga, hoe oud ben je? Ik ben 22. Ga jij ook naar Marokko om de Arabische lente te steunen? Nou, eigenlijk niet. Waarom niet? Uh, omdat ik momenteel uh, aan het afstuderen ben. Dus ik heb eigenlijk mijn eigen crisis hier. En. Uh, <laughs> En ik er ook van overtuigd ben uh, ja, dat we daar niks voor ja, we kunnen niks betekenen. Aangezien, uh, ja, wij hebben hier de democratie, we hebben alle rechten en plichten. En ja, die, die hebben zij daar niet. Dus uh, wij kunnen ze zo nooit begrijpen. Ik kan ze niet helpen. Als ik mijn eigen familie al wil helpen, dan, dan lukt dat gewoon niet. Ik wacht even. Wat Hanan hier zegt, is wat ook een heleboel mensen zeggen. Jullie zijn Nederlanders, jullie hebben hier je eigen bezonjes. Wat wil je daar gaan helpen? Begin je problemen hier zelf eerst op te lossen. Ja, inderdaad. Ik begin eerst hier en dan, dan daar. Okay, Dank je Voor wat, ga je gang? Ja, nou, kijk, dat is. Uh, ik heb dus die 20-februari-beweging uh, uh, bezocht. En die zeggen dus ook van: nou, je kan ons wel helpen. Ja. Je kan, uh, want je bent als. Uh, laat ik maar zeggen, als, als Marokkaanse Nederlander. heb je dus uh, die, die dubbele paspoort. En nou, hier is een voordeel van die dubbele paspoort. Want uh, je kan als uh, Marokkaanse onderdaan. kan je natuurlijk ook helpen om de democratie daar te brengen. Nou, een voorbeeld wat ze zeiden van: goh, jullie komen ieder jaar naar. Uh, Marokko met bakken met geld, euro's. Waar blijft dat geld nu eigenlijk? Want het is één, na, na landbouwinkomsten, uh, is uh, het geld uh, wat, uh, wat, wat Marokkanen naar Marokko brengen, is een belangrijke uh, inkomst voor Marokko. Dus jullie kunnen wel degelijk wat doen. Aha, dus daardoor heb je... Oké, okay, Fatima, goedemorgen. Je hebt gebeld, zeg het maar. Goedemorgen, Prem. Hallo? Hallo, zeg het maar, Fatima. Ja, ja, hoor je mij. Uitstekend. Ja, nou, ik ben ontzettend blij dat je aandacht besteedt aan, uh, aan dit stuk. Vond het ontzettend interessant. Maar wat ik even kwijt wil, is dat demonstreren geen zin heeft. Omdat op dit moment ook uh, de eerste beste betoger in Marokko... vooral in het noorden, in uh, de Berberse gebieden... de eerste beste betoger die daar de straat durft opgaan... ja, die wordt meteen opgepakt en nou, in de gevangenis gegooid. Blijf aan de leen. Mariam, klopt dat? Um, ik weet niet of... <laughs> Um, ik weet, Egypte en in Tunesië zijn ze toch allemaal ook massaal de straat gegaan. Dus ja, maar wat nee. ik Fatima denk dat het zegt. Voor wel wat nee, nee, komen? nee, maar ik, ik uh, uh, Mirjam, jij zal het ook wel uh, gezien hebben daar. Maar voor wat? Eva Mensen gaan wel... voor de Nederlanders. Want ja. ik weet, ze praten over het noorden van Marokko. Dus ja. als je Marokko hebt, ja. dan praat je over Oesda. Uh, over de Rifgebergte. Ja, en, ja. en, en het, het andere gedeelte is de Stanger en uh, Casablanca en zo. Je Casablanca uh, en Rabat is Dechil. En het, dan heb je daaronder heb je nog de Atlasgebergte, de Soes en dan. Oké. Okay, het maar... noordelijke gedeelte waar Fatima het over heeft... dat is waar de meeste Nederlandse Marokkanen vandaan komen. Ja, dat klopt. En als je daar demonstreert, word je meteen in de bak gegooid. Nou ja, kijk, dat is ook weer niet waar. Er zijn demonstraties gaande, heel veel demonstraties. Marokko kent al sinds jaren heel veel demonstraties. Studenten die de straat op gaan, ambtenaren die de straat op gaan... vrouwen die de straat op gaan. Dus iedere week is er wel een demonstratie. Het is wel waar dat in de Rifgebergte mensen altijd heel huiverig zijn om de straat op te gaan. Maar dat heeft natuurlijk ook een geschiedenis. In de jaren zeventig, de lode jaren... Ja. onder het regime van de dictator Hassan II... de ja. voormalige koning, de vader ja. van de huidige koning... Ja. is daar gewoon echt enorm gehuisvest uh, door, de, door, ja, door dat verschrikkelijk regime. Ze hebben verschrikkelijk huisgehouden. Ze hebben verschrikkelijk huisgehouden. Kinderen en vrouwen in de gevangenis. Kinderen en vrouwen in de kinderen, gevangenis, in de gevangenis ja. verdwenen, ja. noem maar op. Dus men is daar wel heel erg uh, bang om de straat op te gaan. Maar ze gaan wel de straat op. En in Al-Husima is er ook iets verschrikkelijks gebeurd. Vijf uh, mensen die bij 20 februari uh, demonstratie om het leven zijn gekomen. En men zegt dus dat dat komt door het optreden van de politie. Maar dat wordt wel gedemonstreerd. Fatima, heb je familie ja. daar? Ja, ik kom toevallig ook uit al en ik kan je verzekeren, ik heb 50 neven die de straat op zijn gegaan, nou 30 zitten er momenteel in de cel. Fatima, wat, zo Fatima wat zouden jullie kunnen doen hier, voor die wat, voor wat zegt terecht, er gaat heel veel geld van Nederland naar Marokko, er zitten 30 neven van je in de bak. Hanan zegt net hier, ja we kunnen niets doen, maar wat, zou je kunnen, wat zouden we kunnen doen vanuit Nederland om je 30 neven vrij te krijgen? Uh, eerlijk gezegd, als het aan mij ligt, geef ik zo mijn Marokkaans paspoort af als het zo verder gaat. Als zij niet willen dat er een vrijheid van meningsuiting komt, vooral in het noorden van Marokko, dan ben ik niet meer langer van plan om nog naar Marokko af te reizen. Oké, okay, dan.. Dan, dat, dan zullen zij eens voelen hoe... Hoe dat is om niet meer van onze economische. van uh, de belangen van Nederland. te gaan ze dat voelen aan de economie. Maar dat is precies dat wat is? ik zeg, hè, Prem. Dat is precies wat ik zeg. Daarmee kan je dus de Marokkaanse ja. regering kan je onder druk zetten. Als je met ja. z'n allen zegt van jongens, we gaan een jaar een jaar gaan we niet naar Marokko. Nou, dan moet je eens kijken hoe ze dan gaan piepen. Fatima, ja. dankjewel voor het bellen. Hartstikke bedankt, Hanna. Kijk, ze is zo net, je kan niets doen. Maar dit wat uh, Fatima net zegt. Als Marokko geen vrijheid van meningsuiting toestaat, zeggen alle Marokkanen één jaar: wij gaan niet in de zomer. Nou, ik uh, weet <laughs> niet als iedereen dat gaat doen. Maar uh, dat, zou, uh, dat zou Marokko niet blij mee zijn, denk ik. Nee, en dan komen die dertig niet van Fatima Vree. Ik hoop het, ik hoop het. Maar uh, ze zijn daar best wel koppig, <laughs> weet ik dan. Dus ik hoop wel dat het lukt. Maar inderdaad, wij, zijn, uh, wij betekenen voor de zomers betekenen wij heel veel... Want het gaat veldig. niet alleen om oh, Marokkaanse Nederlanders. Het gaat nee. om Marokkaanse Fransen, Marokkaanse Duitsers... Marokkaanse inderdaad. Spanjaarden, overal. Er leven anderhalf miljoen ja. Marokkanen gewoon in Europa. Ja. En dan moet je eens eventjes... Maal, maal 10 euro. Huishouden. Precies, Ma hè? maal 10 euro. Ja, ja. Dat is heel veel geld. Ja, maar wat, dat is inderdaad. Uh, Mariam, merk je als Nederlandse Marokkaanse daar dat jouw aanwezigheid en jouw deelname op prijs wordt gesteld door de Marokkaanse Marokkanen? Ja, zeker weten dat uh, ook al dat ik ben geboren en getogen in Nederland, dat ik toch zo'n nauwe connectie voel met de jongeren hier. Uh -huh. Oké. Okay, dus, uh, dat wordt, wordt gewaardeerd. Oké, okay, meneer, ja, meneer Bouwali, goedemorgen, zegt u het maar. Goedemorgen Prem, ik, het, uh, ik ben het niet meer eens met die gasten bij jou in de studio, want het klopt allemaal niet wat er gezegd wordt. Wat klopt niet? Nou, die vrijheid wat we hier hebben in Nederland, hebben we daar ook. Meneer Bouwali, hoe kom je ja. erbij? En welke, waar heb je al die jaren geleefd? Welke vrijheid? Kan, ik kan hier de vrijheid van godsdienst heb je daar, dat heb je hier niet in Nederland. Nou luister even vriend, ik kan hier uh, op straat lopen en zeggen weg met Beatrix en Mark Rutte is een aap. Als ik dat zeg in Marokko, <laughs> verdwijn ik onmiddellijk in de cel. Wat voor vrijheid heb je daar? Onder de grond hoor ik je. Nee, je hebt genoeg vrijheid. Vrijheid van meningsuiting heb je daar ook. Meneer Bouali, weet u hoeveel, Boali, weet u hoeveel politieke wil? gevangenen er zijn in Marokko? Weet u hoeveel journalisten er gevangen zijn? Weet u hoeveel mensen er gevangen zitten en verdwenen zijn... en nog steeds tot op de dag van vandaag niet weten waar ze zitten? Kom op, wees een beetje eerlijk. Meneer Boali? Ja, ik, ik moet heel eerlijk zijn. Sinds de Nieuwe Koning is er heel wat veranderd. Vergeleken nee. met, met de uh, met die jaren zeventig, ja, de jaren ja, van Als je de, van een vrede, vrede dictator naar een verlichte despoot gaat, blijft het nog steeds ondemocratisch hoor meneer Bouwali. Nou het is aan het democratiseren, absoluut. Ja. Okay. Dat de regering, dat de, rege, dat de mensen een beetje de regering zitten, vind ik allemaal prima, dat moet veranderen. Maar de koning speelt hierbij geen rol. Waarom niet, meneer Bouwali? Hij is toch de basis. De koning dat... speelt een rol omdat in de grondwet staat dat de koning de leider is van uh, de kerk en de leider is van de staat. Dat is een grondwet in een grondwet, dus je kunt niet zeggen dat de koning daar niets mee te maken heeft. De koning doet goed werk. Laat me dat niet. Uh, uh, maar, maar, maar hij kan ook zeggen: van jongens, ik ga de macht nu eens een keertje afstaan aan het parlement, aan het volk, zoals het hoort in een de democratie. En dat is wat de 20 februari beweging dus ook zegt. En laat Laten we die mensen daarin ook steunen. Ga niet hier vanuit Nederland zeggen dat het allemaal goed is. Steun die mensen. Meneer Boali. Nee, meneer meneer, meneer, meneer Fadali, dat, uh, dat de koning macht moet afstaan. Dat gaat niet werken. We hebben vier, nee, maar vindt u dat, dat dat wel moet gebeuren? U zegt dat het niet gaat werken. Okay, maar wou, wou, moet dat gebeuren? het allemaal afkomt op parlementaire verkiezingen en noem maar op... Dan krijgen we dus burgeroorlog in Marokko en dat willen okay. we niet ja, hebben. Meneer Bouwali, meneer Bouwali, hartstikke bedankt voor het bellen. Ik stel het op reis, uh, een paar punten. Mirjam, uh, wat meneer yes. Bouwali noemt, de angst dat de demonstraties kunnen leiden tot burgeroorlog. Voel je die ook in Marokko op dit moment? Uh, nee, absoluut niet. Nee, het, is, het volk wil wat anders, wil verandering. En daar zijn ze heel erg uh, verenigd in eigenlijk. Uh, voor wat wat Sidali, ik ken jou al wat langer. Ik heb de eer ook mogen hebben om je vader te ontmoeten. Die is, hoor ik net van je vorig jaar overleden. Maar die is teruggegaan naar Marokko. En heeft hier, wat hij had gedaan met het welzijnswerk, is hij daar gaan doen. Ja. Um, is dat ook een manier dat de oudere terugkerende Marokkanen een rol kunnen spelen in dat democratiseringsproces? Ja, absoluut. Uh, ja. Als je dus ziet, uh, wat mijn vader dus gedaan heeft, is uh, nou ja, een vereniging opgezet uh, voor uh, laat ik maar zeggen, teruggekeerde ouderen ja. uh, uh, uh, in Marokko. Maar daarnaast ook tegelijkertijd een soort van wijkraad ja. opgezet. Uh, in de wijk waar hij dus uh, woonde. Ode. En ervoor zorgde dat er bijvoorbeeld... de straten schoongemaakt uh, uh, werden... Ja, en, en, en schoongemaakt uh, uh, uh, bleven. Dus uh, ja, je kan wel degelijk wat doen. Uh, en, en het is misschien heel klein wat je kan doen... maar alle kleine stappen zijn daarbij gewoon uh, nodig. Oké, okay, en hoe ver is het gewoon een broodoproer in Marokko... dat uh, door de stijgende voedselprijzen... De, de, de, de protesten komen uh, en niet democratiseringsbehoeften? Nee, het, is, het is, gaat echt verder dan alleen uh, brood. Het gaat ook echt verder, want wat men gezien heeft is dat ze gewoon niet... Uh, uh, uh, waardig uh, uh, uh, uh, kunnen leven in Marokko. Dat het een feodaal uh, systeem is. Ja. En dat men zoiets heeft van, ja, maar dit kan gewoon niet meer. Want Facebook, internet, social media laat je gewoon zien ja. hoe het wel kan. En hoe het dus kan. En Mirjam is daar natuurlijk ook mee bezig geweest. Ja. Nou, geloof maar dat ze haar blogspot ook lezen in Marokko. En die denken ook bij hun eigen van, hé, hey, jongens, zo kan het dus ook. Mirjam, dus door, door mensen als jouw lead by example... doordat er zo'n brutale meet als jij ontwikkelt daar komt denken die meiden daar, dat kunnen we ook. Um, ik hoop het. Ik hoop het van harte eigenlijk. Maar ze hebben het voor mij ook gedaan. Uh, maar dan meer o in het Arabisch okay. en in het Frans. Oh, jij doet het in het Nederlands en het Frans? Nee, ik doe het in het Engels. In het Engels. Oké. Okay. Ja, er staan twee politieagenten voor de deur, maar daar praat Hans mee. Uh, we gaan even naar Karim. Goedemorgen, Karim. Hey, goedemorgen, Bren. Zeg het maar. Uh, ik wil ook even reageren, inderdaad, over uh, Marokko en de Arabische wereld. Kijk. Eh, er is gewoon een groot verschil tussen de vorige koning en deze koning. Ik kom zelf ook uit het noorden. Eh, als ik kijk naar, naar, alleen maar naar de ontwikkeling van, van de infrastructuur... en wat je wel en niet kan zeggen, het verschil tussen moment 6 en hersen en ternen, is gewoon enorm groot. Dus je moet ook niet, als je één vinger krijgt, gelijk de hele hand willen. Je moet geduld hebben dat het niet wat een koning in 40, 50 jaar slecht is gedaan, zijn zoon, in vijf jaar verandert of in tien jaar. Rome is ook niet op één dag gebouwd, dus je moet gewoon geduld hebben. En ik heb het vertrouwen erin dat het met deze koning goed komt. Wat is nou het verschil tussen een koning en een parlement in Morocco of een kabinet voor wie je gaat kiezen? De koning hoeft niet Als hij er maar voor zorgt dat alles eerlijk gaat en niet iedereen komt... Is. Kijk, dan hoef mij de koning. Het gaat niet om wie de basis is. Het gaat om dat degene die de baas is, het goed heeft aan het volk, okay, dat hij het volk op nummer 1 zet. Mariam dat is belangrijk, Mar zeg niet wie de baas is. Oké, okay, Karim, even ademhalen. Mariam, ga je gang. Ik vind het altijd wel heel grappig als er wordt gepraat over de infrastructuur in Marokko en de mooie auto's en de gebouwen. Ik heb meestal het gevoel dat dat niet voor het Marokkaanse volk is, maar voor Europa. Dat de Europese Unie ziet van, kijk, Marokko is hartstikke mooi en democratisch en dat soort dingen. Omdat Marokko natuurlijk ook zijn oog heeft op Europa. Dus om te zeggen dat, dat dat betekent helemaal niks. Dat is schijn. Het gaat meer om de kern. Het gaat om het onderwijs. Het gaat om, het, om de gezondheidszorg. Wat eigenlijk een bagger is in Marokko. Het gaat om de mensenrechten, het gaat erom om gewoon op straat bijvoorbeeld te kunnen zeggen dat ja, de koning is een aap, zoiets. Hier in maar Nederland zullen te... we zeggen van een mooie tafel kun je niet eten. Ja, He? En precies. dat is precies wat ook de, de 20 februari beweging en heel veel anderen zich nu ook voegen tot de 20 februari beweging. die zeggen van het systeem deugt gewoon niet. Karim, Karim, um, hoe, ja? oud ja. hoe oud ben je? Hoe oud ben je? Nee, ik zei net van. Nee, Karim, luister, Karim, Karim ik stel ja? je een vraag. Hoe oud ben je? Ja, ik ben 29. Oké, okay, 29. Maar je bent een geboren en getogen in Nederland? Ik ben geboren en getogen in Driebergen. Oké, okay, als, als je nu kijkt hoe wij in Nederland leven, hè, onze koningin, we hebben constitutionele monarchie, je mag gaan stemmen. Ja. Dan wordt Mark Rutte eh, premier, of misschien Cohen ooit, of ja. waar zijn ze, maakt niet uit. En die gaat dan zeggen hoe het verdeeld moet worden, hoe de gezondheidszorg moet worden ingericht. Dat heb je allemaal niet in Marokko. Maar die 20 dat gb... goed, maar... maar Dat ben je met me eens toch? Ja. Maar stel dat je dat nou doet in Marokko, hè? en degene die daar komt, hè? De, de, de, Mark Rutte, de, de, de Ali in Marokko die Mark Rutte wordt, hè? Ja. en die is dan ook corrupt, wat heb je daar dan? Oké, okay, dan gaan we die via de democratische weg bestrijden. Ik moet je helaas afkappen, <laughs> dankjewel voor het ja, bellen daarin. Ja, okay. Mirjam, ik moet een aantal tweets even doen. Uh, de, de benaming, de Arabische lente, waarom niet gewoon Arabische revolutie? Yeah. Sorry, ik hoorde dat niet goed. Uh, er is een tweet van Reids, maar die zegt... ...hij hey, vindt het een vreemde, met benaming Arabische lente. Waarom niet gewoon Arabische revolutie? Um, Arabische lente, omdat de lente toch... ...dus het seizoenssymbool uh, um, staat van um, opnieuw groeien... ...dingen die opnieuw um, um, uitkomen. Um, uitkomen, Oké. Okay. Uh, uh, uh, de democratisering door internet van de Arabische wereld zal als de renaissance voor de islam werken. Het islamisme zal verdampen, ja, dat zou ik nog vragen. So voor wat. Um Kijk, jij bent al lang actief, jij hebt je verzet tegen dat uh, islamitisch extremisme. Je hebt hier je kop uitgestoken, werd niet altijd gewaardeerd. Ja. Uh, met de dood van Bin Laden, is het het retour van het islamitisch extremisme... omdat je nu de Arabische Lente hebt als alternatief? Nou, dat was eigenlijk al voor de dood van uh, Osama Bin Laden. Want uh, je zag dus die revoluties uh, in de Arabische landen. Uh, het het islamextremisme uh, extremisme was al eigenlijk uitgeteld. Uh, dat bood gewoon geen oplossingen voor, uh, voor de problemen al daar. En dat zagen die jongeren. Die hadden al lang al zoiets van... ja die, die uh, uh, islam uh, uh, extremisten die zijn er niet voor ons. Uh, dus we moeten het op onze eigen manier doen. En ze doen het eigenlijk op een seculiere manier. Ja. Uh, gewoon op zoek gaan naar democratie... en vrijheid. Ja. Waarbij... Uh, islam absoluut geen, geen rol speelt. En dat willen ze ook niet dat dat een rol speelt. Mirjam, ik wil je hartstikke bedanken. Zullen we afspreken? We zullen je blog blijven volgen. Hoe lang blijf je nog in Marokko? Um, ik blijf nog een week... Okay. Langer dan een week blijf ik. Zullen we afspreken als je terugkomt? We gaan hier nog een keertje zeker over praten. dat je dan bij ons in de bus komt. En we zullen een link zetten op de site naar jouw blog. Uh, en ik vind het fantastisch wat je doet. Mijn complimenten. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, ik moet de laatste nog aan jou voorleggen. Meneer Veldman zegt... ...prim kwekt uit zijn nek. De mensen die hier wonen zijn Nederlanders. Zijn idioterie ligt precies in het straatje van Blonde Dolly van de Bruine Partij. Door hen worden de immigranten niet geaccepteerd. En dit soort gekwekt helpt om ze zin te krijgen... Uh, uh, uh, uh, dat, dat bezwaar. Uh, weet je wel van. Omdat ik nu zeg. wat doet de Nederlandse Marokkaan? Dat je dan het gevoel krijgt dat je hier niet zo bij hoort. Wat is jouw reactie op deze Ik case? vind het grote onzin. Uh, je bent een, een Nederlander. van Marokkaans afkomst. Dus je hebt. wat mij betreft. een meerwaarde. Ik vind dat Nederland sowieso. Uh, alles wat er gaande is, ook in Marokko zou moeten ondersteunen. Hadden ze veel eerder moeten doen. Toen die jongeren in, uh, laat ik zeggen, in de val liepen van die uh, moslim-extremisten... hadden wij hier in het Westen moeten zeggen van... ho ho, dit kan niet, dit mag gewoon niet. Dus wij hadden al veel eerder uh, daarop moeten ingrijpen. En nu, uh, nu we hier Marokkaanse uh, Nederlanders hebben... kunnen we dat misschien nog beter doen. Voor wat je bleef geweldig. Luisteraars, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Maar het is dinsdag. Meneer De goedemorgen. Goedemorgen, Prim. Meneer De de kracht van de ja. protestsong. We zijn ermee begonnen. Uh, rest, we, hoe moet ik. Uh, ik Zelfs zanger, merk je dat de protestsong altijd iets extra's heeft? Uh, ik denk dat een uh, protestsong uh, song pas iets extra, extra's heeft als je werkelijk ook in staat bent uh, begrip voor de andere kant op te brengen. Dat, uh, dat is in de allereerste plaats belangrijk, denk ik. Ik had het. Uh, van de week met Ali B over. En, uh, daaruit blijkt ook weer dat wij eigenlijk helemaal niet van elkaar zijn. Hij zegt, ja ik ben moslim maar ik vind, ik vind Christus net zo'n zo uh, geweldig figuur als, als Mohammed. Uh, bij ons uh, zijn de rollen alleen een beetje anders verdeeld. En ik denk dat je het zo moet zien. Dus een protestsong is, um, ja, is natuurlijk, muziek is altijd belangrijk, ook als protest, maar nogmaals je, je moet dan ook, voor de andere mensen waar je over, over zingt, moet je ook uh, begrip hebben. Dan werkt dan het naar mijn idee het allerbeste. Meneer De Nijs, um, we, gaan voor het, we gaan uitzondering maken. We gaan voor de tweede keer een liedje van u draaien. Dat ha. is inshallah, omdat u balababbe begon en voor wat ging meedenen. Ik kan u één ding vertellen. Van welke kleur of afkomst of religie ze ook zijn, als Rob De Nijs zingt, denen we allemaal mee. Hartstikke bedankt en tot de volgende week. Jij ook. Dag Tim. Hier is hij dan erop de neus met Inshallah. De Oriënt, met al haar vracht heeft meer gezichten dan de maan. Geloof al duizend en één nacht dat haar sprookjes niet bestaan. Lang Jeruzalem kraaien als een schorre haan. Bloed en tranen in haar stem verscheurd door Torah en Koran. Ah. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en mijn gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetaler. En de Stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El -Galdi, Anouk Tulner, Erdien Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport Marien Albersboer. Eindredactie en regie de Altijd Opstandige Rob de van Barbara van der Klis. Naast Ter en Jan van der Putten is Deborah Bleekenhorster bij de Gids.fm. En morgen ben ik er inshallah weer. Namaste, dag. We zitten op een bloem. en in een stuk schoon. God, Van de Hemel of Van de Hell, van Tonight, I can report to the American people. En naar de wereld. Miljoenen wanted Amerikanen wilden die woorden horen. Een operatie die Osama Bin Laden Bin Laden is dood. De meest gezochte terrorist ter wereld is uitgeschakeld. En het is natuurlijk de meest beruchte terrorist, De leider die er in onze tijd is. Hij is gedood bij een bombardement in Pakistan. Dit is just such zo'n historic moment voor ons land. Het is een grote dag. Voor de Amerikanen is een oude rekening eindelijk voor de Ik had nooit dat deze nacht Justice is gedaan. God bless you.